Petrushan. Op een groot plein in Moskou was het kermis. Honderden mensen waren naar het plein gekomen om te kijken. Er waren sterke mannen bij die zware gewichten konden optillen, ruiters die zonder zadel op ponies reden, vuurvreters, goochelaars en heel veel dansers en danseres. Maar het meeste publiek stond bij de poppetent. De baas van de poppentent riep met luide stem. Dames en heren, jongens en meisjes, dit hebt u nog niet eerder gezien. Want poppen zoals die van mij bestaan nergens anders in heel Rusland. De poppen waar u naar gaat kijken zijn heel bijzondere poppen. U zult met uw eigen ogen kunnen zien hoe ze tot leven komen. De baas van de poppentent maakte een zwierige buiging... ...en trok toen het gordijn van de kast open. De mensen zagen drie prachtige poppen. Een Marokkaanse prins, een balletdanseresje en Petrushan, een matroos. U kunt ons niets wijs maken, meneer, riep een koopman... ...terwijl hij naar twee zigeunermeisjes knipoogde. Die poppen leven niet. De poppenbaas antwoordde niet, maar haalde een klein zilveren fluitje tevoorschijn en tikte daarmee op de schouder van elke pop. De poppen maakten om de beurt een sprongetje. Toen speelde de poppenbaas een vrolijk wijsje en de Marokkaanse prins en het balletdanseresje begonnen op de maat van de muziek te dansen. De mensen klapten in hun handen en de koopman gooide een heleboel bankbiljetten voor de voeten van het balletdanseresje. Toen liet de poppenbaas een lange, lage toon op de fluit horen. Meteen bleven de poppen heel stilstaan. Daarna speelde hij een langzaam, geheimzinnig wijsje. De Marokkaanse prins liep naar de rechterkant van het podium. Hij zette zijn handen in zijn zij en keek naar Petrushan, die op zijn knieën voor het mooie balletdanseresje ging zitten. De matroos is verliefd op de balletdanseres, vertelde de poppenbaas, maar zij wil niets van hem weten. Het balletdanseresje draaide zich om, liep naar de prins en stak haar armnaam uit. Samen wandelden ze over het podium terwijl ze elkaar diep in de ogen keken. De matroos werd toen heel boos. Hij pakte een knuppel en rende op de prins af. Maar de prins keek hem hooghartig aan en sloeg de knuppel uit zijn hand. Petrushan keek het mooie balletdanseresje smekend aan. Maar ze stak haar arm weer door die van de prins en liep met hem naar het midden van het podium. Ze omhelste elkaar en maakten een diepe buiging voor het publiek. De poppenbaas trok het gordijn dicht en zei, de volgende voorstelling begint om vier uur. Dan trouwt de prins met het balletdanseresje en de matroos wordt hun knecht. Daarna ging hij met zijn bontmuts in de hand langs alle mensen. En die hadden zo van het poppenspel genoten dat ze er heel veel geld in deden. De poppenbaas ging op een bank achter de poppetent zitten en begon het geld in de muts te tellen. Hij had die dag al veel verdiend. Hij deed zijn ogen dicht en viel in slaap. Maar achter het gordijn van de poppentent begonnen de poppen opeens te bewegen. Petrusjan, de matroos keek heel verdrietig. Ik heb een hekel aan de poppenbaas, dacht hij. Waarom heeft hij mij zo lelijk gemaakt dat het balletdanseresje niet naar me omkijkt? Als ik net zo knap was als de prins of net zo goed kon dansen als hij, zou ze misschien wel om me geven... Hij sprong overeind en liep met wankele passen naar het midden van het podium. Ik moet leren dansen, dacht hij. Het moet gewoon. En daarna stuur ik de prins weg en kan ik met het balletdanseresje trouwen. Opeens zag Petruchan dat de balletdanseres naar hem stond te kijken. Ze danste op haar tenen naar hem toe. Het hart van Petruchan begon sneller te kloppen... en hij probeerde naast haar mee te dansen... Maar het lukte niet. Hij struikelde over zijn voeten en viel op de grond. De balletdanseres bleef nog even kijken, maar toen haalde ze haar schouders op en danste het podium af naar de kleedkamer van de poppen. Daar was de Marokkaanse prins voor zijn spiegel aan het oefenen. Hij liep heen en weer en zwaaide met zijn grote kromme zwaard. Maar toen hij het balletdanseresje zag, sloeg hij zijn armen om haar heen en danste met haar mee. Opeens kwam Petrusjan de kleedkamer binnen. Hij kon het niet langer aanzien dat zijn lieve balletdanseresje met de knappe prins danste. Laat haar los, schreeuwde hij. En met de knuppel in zijn hand stormde hij op de prins af. Intussen was het bijna vier uur geworden. Buiten de poppentent stond al een grote groep mensen. Ook de koopman en de twee zigeunermeisjes waren weer gekomen... om naar de voorstelling van de bijzondere poppen te kijken. De poppenbaas ging voor de tent staan en riep... Dames en heren, jongens en meisjes, dit hebt u nog niet eerder gezien. Van een poppentent als de mijne bestaat er geen tweede in heel Rusland. De poppen... Op dat ogenblik gingen de gordijnen open. Petrushan, de matroos, sprong van het podium en rende het plein op. De Marokkaanse prins holde achter hem aan. Hij zwaaide het kromme zwaard boven zijn hoofd. Terwijl de mensen verbaasd toekeken... struikelde Petrushan en viel op de grond. De Marokkaanse prins hief zijn zwaard op... en raakte daarmee het lichaam van Petrushan. Petrushan bleef doodstil liggen met zijn gezicht naar de grond... Maar die poppen leven echt, riep de koopman. De prins heeft de matroos pijn gedaan. De poppenbaas pakte de poppen op en schudde Petrusiaan heen en weer. Er viel zaagsel uit de nek van de matroos. Maar zelfs de poppenbaas begreep niet hoe het mogelijk was dat zijn poppen tot leven waren gekomen. Dit was de laatste voorstelling, riep hij. De mensen liepen weg. En de poppenbaas legde de poppen op het podium. Hij trok het gordijn dicht en ging de stad in. Later op de avond liep hij terug naar zijn poppentent. Hij deed het gordijn open en keek naar binnen. Petrushan lag nog steeds doodstil op de grond. Hij pakte de pop op en nam hem mee naar zijn woonwagen. Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan, Petrushan, maar ik zal proberen het goed te maken. De poppenbaas pakte een naald en een draad en begon de snee in zijn nek netjes dicht te naaien. En toen gebeurde er weer iets waar de poppenbaas geen verklaring voor kon vinden. Petroussan begon te praten. Hij vertelde de poppenbaas waarom hij zo verdrietig was geweest. Maar als u me wilt leren dansen, dan kunnen de prins en ik om de beurt dansen met de balletdanseres. Petrusjan sprong op en de poppenbaas vertelde hoe hij moest dansen. En na een poosje danste Petrusjan dat het een lieve lust was. Ze oefenden de hele nacht. En de volgende dag, tijdens de voorstelling, danste de matroos zo mooi... dat de balletdanseres haar ogen niet van hem af kon houden. Maar of Petrusjan met de mooie balletdanseres trouwde, weet niemand.